De gemeente wordt verzacht te zingen van Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Gij volken hoort waar gij in de wereld woont. Het zij laag van staat of hoog met eer bekroond, Het zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Bij mij in het hart opmerkzaam overdacht. Ik neig het oor, daar ik op Gods inspraak wacht. Naast Heere spreuken zal u op de snaren der blijde harp geheimen openbaren. Het is psalm 49 van het eerste vers. Verder zal worden gelezen in Samuel 16, vanaf het zesde vers. In Samuel 16. En het geschieden toen zij inkwamen, zo zag hij Eliab aan en dacht, Zekerlijk is deze voor de heren zijn gezalde. Maar de heren zeide tot Samenwel, zie zijn gestalte niet aan, Naar de hoogheid zijn statuur, want ik heb hem verworpen. Want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaïe Abinadab en hij deed hem voorbij gaan voor het aangezicht van Samuel. dat hij zeide, deze heeft de Heere ook niet verkoren. Daarna liet Isaïe Sama voorbij gaan, hij zeide, deze heeft de Heere ook niet verkoren. Also liet Isaï zijn zonen, zijn zeven zonen, voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Dag Samuel zeide tot Isaï, Deer de heeft deze niet verkoren. Voort zeide Samuel tot Isaï, Zijn dit al de jongelingen? En hij zeide, De kleinste is nog overig en zie, hij wijdt de schapen. Samuel nu zeide tot Isaï, Zend heen en laat hem halen, want wij zullen niet rondom aanzitten. Totdat hij hier zou gekomen zijn. Toen zond hij heen en bracht hem in. Hij was roodachtig met schade, schoon van ogen en schoon van aanzien. En de Heer is zeide: staal, op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoren en hij zalde hem in het midden zijn broeders. En de geest des Heer werd vader over David van die dag af. En voortaan. Daarna stond Samuel op en ik ging naar Rama. En de geest des Heere week van Saul en een boze geest van de Heere verschrikten hem. Toen zeiden Saul's knechten tot hem, Ziet toch een boze geest Gods verschrikt u. Onze Heer zeggen toch dat uw knechten die voor u aangezicht staan, dat ze een man zoeken die op de harp spelen kan. En het zal geschieden als de boze geest Gods op u is. Dat hij met zijn hand spelen, dat het beter met u worde. Toen zeide Saul dat zijn knechten, zie toch naar een man uit die wel spelen kan en brengt hem tot mij. Toen antwoordde een van de jongelingen en zeide, zie, ik heb gezien een zoon van Izei, de Bethlehemiet, die spelen kan en is een dapper held. Hij is een krijgsman en verstandig in zaken en een schoon man en de Heer is met hem.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 Daarna zond Saul tot Isi om te zeggen, laat toch David voor mijn aangezicht staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En het geschieden als de geest gods over Saul was, zo nam David de harp en hij speelde met zijn hand. Dat was voor Saul een verademing en het werd beter met hem en de boze geest week van hem.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 zoeken wij nu samen het aangezicht des Heren. Heren, Gij God van de Braambos, de eeuwige en de Onveranderlijke in uzelf, die in de uitvoering van Uw Heilige Raad de weg die daar zaligheid is, ook in de tijd hebt willen openbaren, en daar waar voor de gevallen mens geen weg meer over was, een weg hebt willen uitdenken, maar ook willen openbaren en willen verklaren, zodat u Johannes kon zeggen, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als de ene geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En u wordt die raad, die wordt uitgevoerd, en uw gemeente moet uw raad uitdienen, en u zult ook in die uitvoering van uw raad doorgaan met de toebrenging van degenen die liggen onder het zegel van uw goddelijke en van uw aanbiddelijke verkiezing. En dan mocht u, wanneer we vanavond samen zijn onder de bediening, ...van het woord en de bediening van de sacramenten... ...de zalving en de leiding van de Heilige Geest... ...rijkelijk komen te schenken. En hoe is dat nodig, heren, terwijl de tijd kort is en de dagen boos zijn... En er ook in het midden van de gemeente zoveel roepstemmen zijn. Wat kan zegen en wat kan druk toch dicht bij elkaar liggen. Zo wilde u een gezinnetje uitbreiden. En een korte tijd nadat u de moeder doorhielp kwam er een boodschap dat hun woning in vlammen opging. Dan is leven en dood zo dicht bij elkaar en dan spaarde uw leven. We hoorden ook deze dag van een ouder paar die hun jongen op leeftijd van 51 jaar de eeuwigheid zagen ingaan, zijn vrouw een jong gezin met kinderen achterlatend. En dan zijn er raadsels en dan zijn er vragen en dan zijn voor ons roepstemmen om onze tijd uit te kopen terwijl de dagen bol zijn. De eeuwigheid kan soms zo dichtbij zijn en wat zal het dan wezen om onbekeerd en onverzoend te moeten vallen in de handen van de levende God. Wij mogen vanavond met deze doopouders nog zijn onder de bediening. En u is er ook onder deze doopouders genoeg dat oproept tot gedenken. Want als u gezinnetjes uitbreidt, dan is dat een wonder. En als u erdoor helpt, is dat ook een wonder. Maar wat kan er ontzaggelijk veel ...bij gepaard gaan. Zo is een van de ouders die hier zijn... ...daar zo duidelijk bij bepaald geworden. Na en voor de geboorte waren er zoveel zorgen. En die zorgen zijn er nog. En die jonge moeder die wacht nog veel onderzoek en behandeling. Maar ach, ze mag er nu nog bij zijn... Hoewel de baby al bijna zes maanden oud is, dan hebt u tot hiertoe nog betoond van af te weten. En achter is ook een ouderpaar paar, die nog niet zo lang terug, nu de geboorte gedenkend, maar toen stonden bij het graf van een geborene. Wat ligt dan dood en eeuwigheid in een gezinnetje dicht bij elkaar? En wat zal dat een vragen en gedachten oproepen dat we er maar diep bij bepaald mochten worden en ook in de gemeente om er maar werkzaam mee te worden en dat we al deze roepstemmen zouden verstaan vanuit de gewesten van de eeuwigheid, Wil u dan ook de prediking deze avond gebruiken zodat er mensen werden toegebracht tot uw gemeente. En dat is maar een wenk van uw goddelijk alvermogen, maar u wil het wel langs de weg van de middelen gebruiken. Zou u ook willen gedenken die in de ziekenhuizen en de tehuizen zijn, onder alle zorgen en noden die we u, de Heere, mogen opdragen. Maar wilt u dan ook vanavond aan uw erfdeel gedenken, Heere, Daarvan heeft David wel eens voorgezongen van duizend zorgen en duizend doden, die kwellen mijn angstvallig hart voor mij uit mijn angst en noden. Want u hebt een erfdeel op aarde, waar uw woord van komt te zeggen, ze moeten door veel verdrukkingen ingaan, ze zullen zekerlijk ingaan, maar... De rechtvaardige die wordt nauwelijks zalig en waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen. En laat ze vanavond mogen zien op u de Godda's eeds en des verbonds. Mogen zien dat de zaligheid vast ligt in die volmaakte arbeid van hem die het leven en de onsterfelijkheid aan het licht heeft gebracht die de dood verslond tot eeuwige overwinning... en tot uw erfdeel getuigt nu niet, maar naar deze... zult ge al deze dingen verstaan... wil u ze gedenken en oefeningen in het allerheiligst geloof willen schenken... wat vanavond met ons niet kon samenkomen... dat u ze er eens dus thuis bij betrekken mocht... En als de grote uitdeler daar meniger lijgen ook daar de kracht van uw woord doen ervaren, dat u uw rijk mogen bouwen, u heren, aan de einde van de aarde, te midden van het verval en van de afval, van de zovele geesten die zijn uitgegaan en u zo kennelijke twist die ge met uw kerk komt te houden. Dat u betonen mogen. Hij doet door zijn daan de wereld beven. Houdt door zijn kracht Gods volk in stand. Wilt u denken aan de nood ook van uw kerk in ons vaderland. In alle verdeeldheid, in alle verscheurdheid. En de berichten die we lezen, de kranten die zeggen ons... ...dat dat overblijsel na de verkiezing van uw genade... ...die nog vast willen houden aan de oude... ...en door uw geest geleden waarheid... ...het steeds moeilijker zullen krijgen... ...maar u hebt beloofd met uw kerk te zijn... ...tot aan de volleinding van de wereld... Wilt u ook vanavond aan uw knechten gedenken... En allen die uw kerk hebben te dienen. En helpt ook vanavond uw knecht. U weet de gevolgen van zijn ziek zijn: het vaak krachteloze, lusteloze. Maar u mocht hem vanavond zijn jeugd vernieuwen als eens Arens jeugd, en hem in het bloed willen aanschouwen in de reinigende, rechtvaardigende en de heiligende kracht... maar ook in de toerusting tot de arbeid... waar nimmer vlees voor geschikt is bevonden... en dat om Jezus wel. Amen. Ik lees u het formulier...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 opdat wij vermaand worden, een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verroodmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afvassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zons en des Heilige Geestes,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 dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus' heilige wil... ons het hetgeen wij in Christus hebben... namelijk de afwassing onze zonden... en de dagelijkse vernieuwing ons levens... totdat wij eindelijk in de gemeente daaruit verkorenen... in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten daardoor vermits in alle verbonden twee delen begrepen zijn...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 Dit beduigt ook Peter is in zijn handelingen 2, vers 39, met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die er verre zijn, zoveel als de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus en omhelsde handen opgelegd en gezegend heeft. Naar Marcus 10, vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats, de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan van brede te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam. Al dus aanroepen, o almachtige en eeuwige God, ik gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zonvloed gestraft hebt en de gelovige nòwagse nachtzielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte Farao met al zijn volk in de rode zee verdronken hebt.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 ontzaamd zijn, een verbond te verzegelen en daarom moeten we hem tot het einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Dat het dan openbaar wordt dat ge al zo gezind zijt, zult ge van uw tweede hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk. Hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom, aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen of bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaat zijn zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Het en ander of gedeleer die in het oude nieuwe testament in het artikel in des christelijke geloos ...begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt... niet bekend de ...en de volkomene leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of genie belooft en voor u neemt deze kinderen... ...als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn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 In de eerste plaats, op de preekstoel, moet het woord van God centraal staan. Maar aan de andere zijde gaat de prediking niet buiten mensen om. Niet buiten omstandigheden om. Het wordt is dus daarin maar al te duidelijk dat ze soms een bijzondere aanspraak heeft door mensen onder bepaalde omstandigheden. En als u nu hier zijn mag, is dit een van de bijzondere omstandigheden die de Heer in de mensenleven schenkt, namelijk u hebt dat voorrecht van Gods zijde ontvangen dat u Moeder, dat u vader zijt. Velen zullen die naam hier in de tijd niet dragen. Ook daar is genoeg leed en verdriet over. In de tweede plaats weten we dat met geboorte, voor geboorte, na geboorte heel wat kan plaatsvinden in gezinnetjes. En dat is ook wel nu in het midden van u. Sommige gezinnen zijn er wel heel diep doorheen gemoeten. Niet waar? Je weet zelf hoe broos het is om pandjes te ontvangen. Je kan ze een paar weken hebben en kwijt zijn. Dat heb je ook moeten meemaken. En nu sta je opnieuw weer voor de heilige doop. Maar hoe dat we hier ook zijn. De Heer heeft gedragen, gespaard. En doorgeholpen en nu komt er een ontzaglijke vraag tot u en tot mij. Ik weet niet of u opmerkelijk de vragen hebt beluisterd waar u zo ja op gezegd hebt. Want dan hebt u toch ook hier ja op gezegd dat er een werachtige en een volkomen leer der zaligheid is. En we hebben in die vraag gehoord dat die volkomen leer, die waarachtige leer der zaligheid, al hier geleerd wordt. En daarmee hebt u een eed afgelegd voor God. Niet alleen dat er gedoopt wordt, maar u stemt vanavond in met de leer. Die waarachtig en volkomen is. En die waarachtige leer. Die zegt ons. En ik heb daar zondagmorgen. In de gemeente over gesproken. Die waarachtige leer. Die komt tot gevallen Adams kinderen. En ik heb zondagmorgen aan de gemeente gevraagd. Toen de Heer Jezus op de berg was. Toen heeft hij... Een grote schare gezien ik weet niet hoe ver dat je in Gods huis was en toen heb ik gevraagd wie zag Jezus toen hij op de berg die grote scharen zag en toen heb ik gezegd van nature waren dat allemaal helle wichten dat is de volkomen waarheid de volkomen leer en nu komt de boodschap tot mensen, kinderen. Die God naar de troon en naar de kroon gestoken is. Dat is een waarachtige leer. Dat is ook een volkomen leer. Dat goddelozen met God worden verzoend. En dat wordt troostvol ouders. Want u moet uw kinderen in die leer gaan onderwijzen. Nu wordt het troostvol naar de mate dat u dat bevindelijk ook aanvaard hebt. En dat u nu, als ik zeg dat de goddeloze zalig wordt, dat u vanavond, en wat zou de wonder zijn, zou zeggen, o God, dan zou ik nog bekeerd kunnen worden. Want hier staat een goddeloze moeder, en hier staat een goddeloze vader. Dat zou toch wel een wonder zijn? Dat is die volkomen leer. Van de zaligheid die de ruimte biedt vanuit God vandaan. Daar bij mensen geen ruimte meer is. Ik wil ook nog wat tegen je zeggen. Moet u eens luisteren. Het is nog niet zo lang geleden. Dat we in de gemeente over de doop gepraat hebben. En er staat daar. Zo moeten zij ook door de doop. Als door het teken des verbonds. Daar christelijk. Kerk ingelijfd en van de kinderen daar ongelovigen onderscheiden worden. Dus wanneer u ja gezegd hebt de waarachtige volkomen leer, dan moet u in de opvoeding van uw kinderen de lijnen gaan trekken, namelijk van de kinderen daar ongelovigen onderscheiden. Dan moet u de grenzen gaan trekken in de opvoeding van de waarheid, de vriendjes. De school, de kleding, de haardracht. Want ze moeten van de wereld onderscheiden worden. Daar hebt u ja op gezegd. En ik hoop dat de Heer die eet in de grote dag der dagen niet tegen u zal stellen. En zeggen, ik heb je toen de waarheid gevraagd. En toen heb je ja gezegd. En dan hoop ik dat je de heren... Hartelijk nodig krijgt in de opvoeding van uw kinderen. Zullen ze dan altijd in die weg gaan lopen? Dan moet u maar niet op rekenen. de Satan die grijpt ook naar ons opgroeiend zaad. Maar dat je vrij mocht zijn door je opvoeding van de kinderen die de Heer je betrouwd hebt. En gemeente ging om de volkomen leer, de waarachtige leer. En de volkomen zaligheid. Dat betekent dat goddelozen met God verzoend worden. En dat er voor mensen, kinderen die daar alles doorgebracht hebben. Van Gods zijde nog ruimte is. Want dat water dat wijst naar het bloed. Dat reinigt van de zonde. We gaan deze ouders en hun kinderen na de doop toezingen zingen. Bij Psalm 134, het laatste vers. Dat is heer Zegen op u daal en dat doen we dan staande. Goed. Komt u maar. Jacoline Colinda, ik doe u. In de naam des vaders en des Zoons en des heilige geestes. We beden maar. Gerard Evert, ik doop u. In de naam des vaders en des Zoons.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 ...en de zons... ...en de heilige geestes. Janette Garita... ...ik doop u... ...in de naam des vaders... ...en de zons... ...en des heilige geestes. Amen.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 ...te geloven en te prijzen. Amen. Wij zingen... ...bij het vervolg van ons samenzijn... ...psalm 23, 1, 2, 3... ...de God is heil, zei mij ten herder wezen... ...ik vrees niet, schoon ik door duistere dalen... ...en gezalf mijn hoofd, gedoet mijn blijdschap groeien... Psalm 23 Geliefde tekst voor vanavond in het vervolg van onze bijbelezing vindt u in het eerste boek van Samuel, het zestiende hoofdstuk, laatste gedeelte van het dertiende vers en het begin van het veertiende vers. Ik lees u het woord Gods en de geest des Heren werd vaardig over David van die dag af en voortaan en het veertiende en de geest des Heren week van zo. ik dacht met u te spreken over Gods verkiezing is openbaar. Gods verkiezing is openbaar. Ten eerste een aangewezen koning en ten tweede een verworpen koning. Gods verkiezing openbaar. Ten eerste een aangewezen koning en de geest des heren, maar valig over David. En een verworpen koning. En de geest des heren, week van Saul. En dan behagen de heren de schriften voor u en mij te openen. Geliefden, als er staat van die de dan wordt ons gewezen naar een bijzonder moment in de heilsgeschiedenis en een bijzondere gebeurtenis in het leven van het oude bondsvolk. U weet dat deze geschiedenis ons in de eerste plaats voert naar Bethlehem-Ephrata en dat het op bijzondere wijze ons brengt in het huis van Isaïe, uit het geslacht van Boas. Wij weten dat daartoe een goddelijke oorzaak is, want het is de heilige geest die ons naar dit gebeuren leidt. Toen zeide de Heere, daar begint het zestiende hoofdstuk mee. Toen zeide de Heere tot Samuel, hoe lang draag geleed om zal die ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël. Vul u horen met olie en ga heen. Ik zal u zenden tot Isaïe, de Betlehemiet, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. En als u in de gelegenheid was om onze vorige Bijbellezing te beluisteren... ...dan hebben we u bepaald van de gang die in gehoorzaamheid door Samuel is gegaan. We hebben even stilgestaan over die ontmoeting daar in Bethlehem en over wat daar gebeurt en hoe uiteindelijk de Samuel, het huis van Isaïe, is binnengegaan en de opdracht des heren heeft bekendgemaakt. De Heer heeft hem gezonden, omdat er één van zijn zonen tot koning gezalfd wordt over Israël een van de eerste dingen die u en mijn aandacht daarbij moeten hebben, dan is dit wel het allerbelangrijkste, dat in heel dit gebeuren Samuel zijn vingers niet heeft. Dat in heel dit gebeuren Isaïe zijn vingers niet heeft. En dat ook David daar zijn vingers niet in heeft. En ik denk dat u genoegzaam onder de waarheid verkeert om dat te begrijpen. Want God werkt een eenzijdig werk en Hij werkt ook een soeverein werk en daar tellen wij niet in mee. God heeft geen mensen nodig. En ik zeg het een beetje ironisch, Hij heeft geen duwtje van mensen nodig. Want de Heere heeft in de bepaling van zijn eeuwige raad dit vastgelegd. En de kerk van de oude dag heeft dat al gezongen. Ik heb bij een voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. En hem heb ik uitverkoren. Daarom heb ik dat woordje verkiezing genoemd. En dan tellen mensen niet mee, nog Samuel, nog Isaïe, nog David. Als God zijn eeuwige raad vervult, tot toebrenging van mensen kinderen, of tot het stellen in de ambtelijke dienst, dan wordt geen vlees tot zijn arm genomen. Blijft er buiten. Laat God werken. Hoort u? Laat God werken. Dat is het eerste toch wel, want daar ligt ook de kracht in. Niet voor niets heeft de kerk door het dierbare geloof gezongen. Het is door u en door u alleen om dat eeuwige welbehagen. En daarmee zijn alle vragen niet opgelost. En daarmee zijn alle raadsels in het leven van de mens niet verklaard. Maar het is de stille geloofsrust in het hart van zijn gemeente op aarde die dat weten mag. Het is door u en door u alleen. En daar heeft nu die vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. En nu ingewonnen te worden voor de uitvoering van Gods eeuwige raad, ik heb u gesteld, dan telt vlees niet mee. En als u de vorige kik bij was, dan zijn we in dat huis van Izei even samen geweest door de prediking... en we hebben gezien hoe Izei zijn zonen bij elkaar geroepen heeft... En we hebben heel kort aan het einde van onze bijbelezing u de aandacht gevraagd voor dit gebeuren. En het geschiedde toen ze inkwamen, zo zag hij Eliab aan en dacht, zekerlijk is deze voor de Heer zijn gezalvde. En toen hebben we even stilgestaan bij die naam van Eliab, weet u al die God tot een vader heeft... Want dat betekent de naam Eliab die God tot zijn vader heeft. En die had heel veel mee, uitwendig mee, het is geboorterecht mee, groot van statuur staat er. Maar al deze dingen tellen voor God ook niet. Ziet zijn gestalte niet aan. Ik heb hem niet verkoren, zegt de Heer. En hebben eventjes geluisterd hoe dat David in gehoorzaamheid... die van dit alles toch wel afgeweten heeft... toch daar rustig bij zijn schaapjes is. Hij is een buitengeteld mens. Maar wat de mens er nu denkt buiten te zetten... dat wordt er door het wonder van genade... Juist ingezet. Er is wel een weg toe nodig. Een weg die in dat huis van ICI onze aandacht moet vragen. Moet u even denken. De Heere zegt het. Hij is het niet. En dan zien we daar in die woning van ICI Een tafreel die onze aandacht best eventjes hebben mag. En wat lees ik Dan. En toen riep Isei Abinadab. Dan komt de tweede. Eigenlijk betekent de naam de weldoener. Zo stond hij dus bekend. Iemand die zijn dienst, zijn leven stelde in de dienst van anderen. Je kan het ook vertalen met het woordje de meldadige. Dus in zijn uiterlijk leven een mensenkind die in de gehoorzaamheid van Gods getuigenis en wet inhoud geeft aan de eis van de tweede wetstafel Een mensenkind dus die uitwendig ook alles mee had. En dan staat er toch zo opmerkelijk in ons gedeelte. En hij deed hem voorbijgaan aan het aangezicht van Samuel, moet u even denken, hij zegt tot Abinada, kom jij eens naar voren. En ik zie die man komen, jonge man, en hij loopt zo voor het aangezegde van Samuel. En Samuel ziet hem, maar die krijgt niet waar hij op wacht. Namelijk het getuigenis van de heilige geest. En nu heb ik u in de vorige bijbellezing daar ook al met nadruk op gewezen. Op het getuigenis van de Heilige Geest. En toen heb ik u gezegd dat getuigenis van de Heilige Geest dat kunt u niet maken. Het getuigenis van de Heilige Geest dat kunt u wel begeren, maar daarmee komt het niet. Een getuigenis van de Heilige Geest is een vrij machtige daad van God, waardoor de Heer de getuigenis geeft aan zijn eigen werk. Aan zijn eigen zaak en aan zijn eigen volk. En dat is, als ik het zo mag zeggen, die thermometer die de genade geeft in het leven van zijn kinderen. Waarvan hij sommigen, meer dan de ander, bedeelt met de geest des onderscheids. En nu weet ik het. En ik zeg dat met grote schroom. En dan moet u nu denken dat ik daar zelfs zo boven sta. Maar toch zeg ik u dat die geest des zonderscheid in onze zo donkere tijd maar al te zeer komt te ontbreken. Mensen, wat worden mensen door mensen erbij gezet die God er niet bij zet. En wat heeft de godsdienst in onze dagen er al veel uitgezet omdat ze in het leven van de levende kerk niet verstaan. En de verborgen omgangen die God met zijn volk houdt niet begrijpen. Zo worden er door mensen door de godsdienst buitengezet. En er worden maar al te veel bijgezet. Maar als we de geest des onderscheids. En dat is ook een gave van de hemel. Ontvangen hebben. Dan krijg je oren. En dan krijg je ogen en dan krijg je de geest der opmerkzaamheid. En dat had Samuel in een bijzondere mate. En als dan Abinadep voorbij hem gaat, dan komt er geen getuigenis van binnenuit. En die wordt verwaardigd om niet met verstand te raden te gaan. Niet met vlees en bloed te raden te gaan. En als de Heer zegt nee, dan zegt Samuel. Ja. En Abinadab die keert tot de groep van de zonen van Samuel terug. Goed volgen wat daar gebeurt, want daar gebeurt iets heel ingrijpends en uh, dat is een les, maar daar kom ik ook nog wel straks op terug, want die verkiezing is openbaar, maar dan moet u die jongens ook volledig buigen, goed luisteren. Toen liep Sama Samma voorbijgaan. Ja, en je kan het woordje 'samma' uit het Hebreeuws vertalen. En ik heb u al meer gewezen dat we geloven in de woordelijke inspiraties van het eeuwige woord van God. En dat betekent dat woordje 'samma' heel eenvoudig. De eenzame, de verlatenen. En daarmee... Geef Gods woord toch getuigenis over dat leven van deze jongen. Namelijk een jongen die de wereld niet zoekt. Die de eenzaamheid zoekt. Die toch een verborgen leven schijnt te hebben. En ten opzichte van het persoonlijke leven... een duidelijk getuigenis heeft. Want we vinden deze jongen later als een van de raadgevers van David, als David koning is. Dus ten opzichte van zijn leven, de eenzame, een afgezonderd mens, die in het natuurlijke leven overgenomen wordt, maar ten opzichte van de anderlijke dienst, nee. En dan moet ik maar echt een beetje een beetje inhouden, anders zou je zo gaan denken, en dan denk ik aan die vergaderingen van het curatorium, weet je wel, jaren terug, dat er zoveel mensen kwamen waarvan je geloofde dat er wat van God bij was, maar dat je duidelijk de roeping tot de ambten daarin kwam te missen, en dat er een doorvloeiing was in het persoonlijke leven en in het ambt aller gelovigen en gelukkig. Was er nog een beetje de geest als onderscheid? Waar oh, lekker maar niet op doorgaan. Dus deze sama, de eenzame, een man die in afzondering leefde. Maar de Heer zegt tegen Samuel, en dan komt die jongen voorbij: niks op aan te merken. Alles voor. De Heer zegt: Nee, ik heb andere maatstaven. Geloof je dat niet, volk van God, dat de Heer andere maatstaven hanteert? Nou, dat wij ze hanteren. En zegt: Ik heb hem, ik heb hem niet verkoren. En nou zo komen al die zeven zonen, die komen stuk voor stuk, staat het in de schrift. En toen kwam de laatste. En toen heeft Samuel niet bij zichzelf gedacht: Jongen, hoe moet dat nou met die opdracht die ik van de here gekregen heb? Want als dan de zevende komt, dan blijft er toch anders niks over. Toen heeft hij niet gedacht, ja dan moet hij het wel wezen. Maar als dan zelf de zevende van de zonen van Isaïe langs Samuel heen komt. En de Heer geeft geen getuigenis. Dan geeft ook Samuel geen getuigenis. En dan ligt het dan nu in zijn gedachtenwereld. Dan vastgelopen, dan gelooft hij toch dat hij gehoorzaam zijn moet aan de opdracht die de heren geeft. Er is wel een vraag over gebleven. Hoort u maar. Want er staat immers, en de geest des heren werd overdaven vaak, van die dag, wel dat wijst, die dag, in het huis van Isië. En in die dag gebeurt daar wat wonderlijks. En dan staat er, en voorts... Zei de dus Samuel tot Isaïe. Zijn deze allemaal. De Heer had toch duidelijk tegen hem gezegd. daar zonen van Isaïe. Moet je koning gaan zalven over Israël. In de plaats van Saul. En al die zeven zonen zijn voorbij gegaan. En dan zegt. Oh ziet hij de oplossing van deze zaken niet. Hij zegt tegen Izei. Zijn dit al die jongelingen? Zijn ze dat al? Hij zegt, ach nee. Er is er nog eentje. Hoort u maar wat hij zegt? De kleinste is nog overig. Zie, hij wijt de schapen. Moeten we wel even een eerlijke exegese met u behandelen? De kleinste, dan moet u niet denken aan een, een kleine jongen. De moderne schriftuitleg heeft daar al heel wat over gefantaseerd en gefilosofeerd, dat is natuurlijk niet waar. De kleinste, dat had alleen maar de betekenis van de jongste in het gezin. U denkt maar aan de vraag ook van Jozef, als Jozef aan de broeders vraagt of er nog meer zonen zijn, dan zeggen ze ja de kleinste, maar die is thuis gebleven. Dus dat had te maken met de plaats in het gezin. Hij was de jongste van het gezin, de kleinste. U weet best dat later, als de strijd met Goliath komt... dan uh, laat Saul zijn harnas halen en die laat hij David aandoen. Uh, laat u nu eerlijk tegen elkaar zijn. Saul was een heel groot persoon, dat weten we ook wel. En als David later zegt... Misschien als de Heer dat geeft in de Bijbel, lezen nog wel eens op terug, dat hij niet in dat harnes gaan kan, wil dat niet zeggen dat het veel te groot voor hem is, maar dat hij in dit krijgsgewaad niet mee kan. Dat hij wat de wereld zoekt en wat zou zoeken als macht, dat hij dit niet gezocht heeft. Dat heeft niet met zijn gestalte te maken, maar met zijn geestelijke beleving. Dus het hoort je kleinste bij niet zeggen dat er nog een kleine jongeling was. Dat weet je, dat zingen van jongeling, teder en gering, dat betekent natuurlijk niets. Hij was daar. Bij de schapen. En dan moet je ook niet denken dat dat een verachte plaats was. Want dan hebben we ook geen goed inzicht in de schriften. Wat deed Israël? Wat deden de machtigen in Israël? Die gaven hun zonen opdracht om over de kudde te waken. Ze waren verantwoordelijk... En er waren nog heel wat herders bij hem. Maar David was, toen die andere zonen daar waren, verantwoordelijk gesteld over de kudden van Isaïe. Dus hij had daar een belangrijke plaats, het opzien over de kudden. En het opzien over allen die daar de kudden leiden en voeden moesten. Dus je had daar een bijzondere plaats, goed eerlijk bedrijf. Er is er nog eentje, maar die was bij de kudde, dat was de jongste, en die hebben we het opzicht op de kudden betrouwd. Dat is eigenlijk de eerlijke uitleg van de schriften. Er staat nog iets van geschreven. De kleinste is nog overig, het is de laatste. En dan gebeurt er iets dat de schriften ons leert Samuel zeide zend heen en laat hem halen want wij zullen niet kunnen vervolgen als hij niet gekomen is toen heeft Samuel bij zichzelf niet gezegd dat zal de oplossing wezen ook nu heeft hij op het getuigenis van de hemel verwacht en dan even later ook dat kan een kind begrijpen Boden gaan uit dat gezelschap dat daar bij elkaar zit. Niet waar? Komen bij de kudde. Een boodschapje tot David. In jaren 17 zal hij geweest zijn. Hij is 70 jaar oud geworden. 40 jaar heeft hij uh, koning geweest. Hij was dus 30 jaar toen hij in Hebron gezalfd is. Zijn omzwerving tot die tijd dat verlucht zijn ongeveer een jaar of Tien zit tussen. En dan de tijd dat hij nog in, in het hof van Saul was. Dus in de jaren 17 is die jongen geweest. Maar een krachtige en sterke jongen. Want dat leert mij de schriften. Hoort u maar. En Samuel zei dus aan het heen, laat hem halen. En ze komen bij hem. Ze zeggen, Samuel is er. En uh, je moet komen. En dan zie ik die jongen de wacht overgeven. En dan komt hij. En weet u wat nou zo'n wonder is? Nu gaat de geest gods in de schriften zijn gestalte aan ons tekenen. Zoals God hem kent en zoals God hem ziet. En zoals hij hem zal openbaren aan Samuel, de ziener Israël. Toen zond hij heen en bracht hem in. Hij nu was roodachtig. De schoon van ogen en schoon van aanzien. Dat is zijn gestalte wat getekend wordt. Dat roodachtig, dat ziet op heerlijkheid. Op schoonheid. Dus in uitwendige zin was dat een schone jongen. Ook zeg maar kanttekening duidelijk... Dat had ook te maken in de helderheid waarmee deze jongen uit zijn ogen keek. Ze zeggen wel eens, want dat zegt mij toch de schrift hier. En roodachtig, schoon van ogen. En dat schoon van ogen had een boodschap. U kan weten dat ogen de spiegel van de ziel zijn. Ogen zeggen soms meer dan de mond zegt. Ogen kunnen haten. Ogen kunnen liefkozen. Ogen kunnen afkeer tonen. Ogen kunnen afweer aanwijzen. In ogen zijn honderden dingen te lezen. In ogen staat geschreven wat de mond niet zegt. En hoe geloof ik... wat Costerus zegt... in de geestelijke mens... dat als God de mens bekeert... dat al de zintuigen... worden vernieuwd. Dat wil dus zeggen... dat genade niet een deel van de mens een klein deel of een groot deel van de mens bearbeidt... maar het ganse leven. Dat wil dus zeggen dat al onze zintuigen niet worden veranderd... maar vernieuwd. Dan ga je anders horen. Ga je anders opmerken. Ga je anders zien. En als ik deze jongen in de stand van zijn leven mag beoordelen... In de prulheid van de genade. Dan roep ik Gods kinderen tot de getuigen. Als in het wonder der wedergeboorte de Heer zijn een verniedende arbeid. het, dan komt er een verdrag met je ogen. Daar spiegelt niet meer de lust van de wereld. En de lust van de zonde. Daar ze weer spiegelt de godsvrees in. Daar weerspiegelt de genade in. Daar weerspiegelt de afkeer van alles wat God haat en betroeft. De blik van Gods kinderen wordt in hun bekering anders. Vast, vast. Er staat hier in de schrift dat hij... Schoon van ogen is. Dat wil zeggen de uitdrukking weerspiegelden. De rijkdommen van de genade die God in dit leven verheerlijk had. Tot het lachen zegt die ziel dan gezeid uitzinnig. Dan komt er een heilige bedaardheid. Een heilige eenvoud. Een heilige ootmoed. En dat weerspiegelt zich naar buiten. Dat zien uw ouders, jongens, meisjes, als God u bekeert, dat zien je ouders en heel je gedrag. Dat zie je vader als moeder bekeerd wordt. En dat zie je als vader bekeerd wordt. Dat komt in de hele levensopenbaring naar buiten. Al zal dat leven misschien in beginsel zich willen bedekken en zich willen verbergen. En dan kunnen ze zelf niets en niets te volzetten, Maar er gaat toch een getuigenis van dat hele leven uit naar buiten. Zowel in het natuurlijke leven, als er verdriet is, onze ogen dat weerspiegelen. Als in het natuurlijke leven de vreugde weerspiegeld wordt. Zo wordt ook in de genade en de genadegaven in de ogen gelezen. Als God goed voor je is, dan weet je hoor, dat weet je. En als de Heer zijn aangezicht verbergt, dat weet je, dan weerspiegelt je leven, mens. Als hier staat van de man naar Gods hart, dit eenvoudige getuigenis, en hij zong heen en bracht hem in. Hij nu was roodachtig. Met schade schoon van ogen. Schoon van aanzien. En dan gaat de Heer wat zeggen. Daar staat die jongen. En dan zegt de Heer. Tegen Samuel. Sta op. Hij heeft hem. Dus zien binnenkomen. En je zou. Kunnen denken dat de ziener Israël. Daar op zijn zetel zat. Maar sta op is ook een opdracht die hij nu moet vervullen, waarin het eerste gedeelte van dit hoofdstuk zo duidelijk van geschreven is. Sta op en zalf hem. En deze is het. Dan is het de vinger, Gods, die hem aanwijst. Ik heb wel eens gedacht, gemeente, doet God dat nog? Ik zeg ja, dat doet God nog. Dat doet de Heer soms op een bijzondere wijze op de preekstoel. Onder de bediening van het woord. Dacht je dat van de preekstoel niet opgemerkt wordt als God gaat werken in het leven? Denk je dat ik dan niet zie dat u anders luistert? Dat u zich anders gedraagt? Dat u anders u kleedt? Dacht u dat dat onzichtbaar blijft? Al zo is dat in het leven niet onzichtbaar gebleven. En de vrucht is dan ook naar buiten gekomen. Zalft hem. En deze is het. En dan staan al die zonen van Isaïe. Die staan erbij. En dan gebeurt daar iets wonderlijks. Ik zie daar een jongen van 17 jaar. Die zie ik knielen. Ik zie de zalfolie. In de horen. Ik zie de zalfolie druipen. Als de olie van haar aarons hoofd gedropen. En ze is overvloedig geweest. En dan staat er in de schriften. En de geest des heren werd vaardig over David van die dag. En dat was niet de persoonlijke zalving van het kindschap. Maar dat was de ambtelijke zalving. En nu weet u dat zalfolie in twee zaken kenbaar was. Zalfolie als een getuige van de heilige geest heeft twee eigenschappen. In de eerste plaats had de zalfolie een bijzondere geur. In de tweede plaats had zalfolie een bijzondere glans. Dat wil dus zeggen dat er geur van dat leven uitging. ja, Dat er glans van dat leven uitging. Vanaf dit ogenblik werd de geest des heren vaardig over David van die dag. En voortaan deze zoete wonderlijke zalving. Heeft hem nooit meer verlaten. Zelfs in de diepste omstandigheden van zijn leven, bij een verbrand ziklag. Of in de spelonk van Adulam. Of dat de inwoners van Kehila hem willen verraden. Of in de tijd dat hij vlucht als een veldhoen over de bergen. Maar deze glans is altijd gebleven. O wat een eeuwig wonder mensen als Gods geest hier getuigenis geeft. Ik heb u gezegd, Gods verkiezing is openbaar. Daar staat een man naar Gods hart, de liefelijke in de psalmen, die God hoog opgericht heeft. Drie dingen. Hij heeft dit niet gezocht. Nou, dat heeft hij niet gezocht. Daar heeft hij zelf niks aan toegebracht. En heeft zichzelf ook niet daartoe bekwaamd. Want die ontelijke bekwaamheid, die was in de solving naar buiten openbaar geworden. Ik lees in mijn eerste gedachte... Zo komt de goddelijke verkiezing naar buiten openbaar. Dat is zichtbaar geworden en dat is voor ieder duidelijk geworden. Zoals ik geloof dat het werk van de heilige geest in ons persoonlijk leven zijn eigen getuigenis heeft. Zoals ik geloof dat de zalving tot de ambtelijke dienst zijn eigen getuigenis heeft. O, oh, dat geloof ik zo zeker. En dat is hier in de schriften zo openbaar geworden. Heus, de Heere staat voor zijn eigen werk in. Hij kroont zijn eigen werk. Hij bewaart zijn eigen werk. Hij leidt zijn eigen werk. Hij handhaaft zijn eigen werk. En dat zou ik in het persoonlijke leven... En in de ambtelijke dienst nog heel breedvoerig met u over willen handelen. Maar laat ons eerst de schriftmakers gaan onderzoeken. We lezen: Gods verkiezing komt openbaar. Kijk, dat is de sterkte van de ware gemeente Gods. God geeft getuigenis. Heeft God ook getuigenis aan uw leven gegeven? Weet u in uw kinderen ook dat u bekeerd bent? Als u een ander leven bespreekt? Met uw man het ook? Of uw vrouw? Of uw buren? Of uw kennissen? Goed, dan ga ik nu in de tweede plaats... mijn tweede gedachte opbouwen. Maar laten we ons eerst zingen. Psalm 25. Eerste vers... Ik heb mijn ziel, o God der goden, tot u op, gij zijt mijn God. Ik heb op u betrouwd in noden, weer van mij tot schaamte en spot, het eerste van 25. Ja, die zalving van de heilige, die alle dingen weet en die getuigenis geeft aan zijn eigen leven. Ik zou vanavond het getuigenis uit de gemeente willen beluisteren. Ik heb op u vertrouwd in nood. Weer van mij, toch schaamt en spot. Toen u door het werk van Gods geest u nu leven, de zonde niet meer moest, maar de zonde u ook niet. Toen u door het werk van Gods geest de wereld niet meer moest, maar de wereld u ook niet hoog. Toen de Heerde door de geest daar zonder scheidt u leerde wat van God was en wat niet van God was. En je de godsdienst zag, is een kunst, is een hypocriet en het nabootsen van het werk van vrije genade. En je door de genade gods te doorheen mocht prikken en door hemel zien en ze van binnen tegen je zei. Nee, toen er dus niet alleen een scheiding met de wereld kwam. ...en de scheiding met de godsdienst... ...en de scheiding met de zonde... ...maar... ...ook nog een andere scheiding... ...luistert u... ...een scheiding... ...met het nabijkomende leven... ...dat de schijnder godszaligheid dat, ...waarvan de grote leraar in de brieven schrijft... ...de naam hebben dat ze leven... ...en ze zijn dood van dat nieuwe leven... Die heeft een geest des onbescheidsmensen. En dat roept verweer op en strijd op en verachting op. Zou ik daar eens heel breed op in moeten gaan. Laat dat maar niet doen. Maar ik hoop wel dat u begrijpt. Wat we tegen deze doophouders vanavond gezegd Hebben de voorzijnde Ja, Waarachtig in de eeuwige leer. Die God aan zijn gemeente gegeven Heeft. En mensen, wat zullen we over twintig jaar nog over hebben? Wat denkt u? Die geest des onderscheids, als de Heer, die gaat wegnemen. Wanneer de kerken waarop het leven drijft, gaan ontbreken. Daarom heb ik u gezegd, verkiezing komt openbaar in wezen. Hoef je voor jezelf niet in te staan volk van God. God staat wel voor je in, hoor. Je hoeft voor je eigen leven niet in te staan hoor. Daar staat God wel voor in. Begrijp je? Want dat is zijn eer. Dat is zijn werk. Dat is zijn zaak. We lezen en die geest des heren werd vaardig over David van die dag af. Maar ook en de geest des heren week van Saul. En dan komt het onderscheid openbaar. Nu wordt dat leven van deze twee mensen als het ware geweven: het leven van Saul en het leven van David. Deze twee mensen die jarenlang contacten zullen hebben, tegenstellingen, strijd, haat, vijandschap. Waarom? Opdat het onderscheid tussen leven en dood, tussen wat van God is en wat van God niet is, des te helderder openbaar komen. Er staat van die gemeente gods geschreven, dat ze is als een lelie onder de doornen. Hoort u? Als een lelie onder de doornen. Zo komt dat onderscheid openbaar. En dan zeg ik, nu, juist nu, in die zo ontzaggelijke, donkere tijd waarin we leven, met zoveel nabijkomen, zoveel beschouwing en zoveel bespiegeling, zal juist dat leven dat uit God is in al zijn luister openbaar komen. Gemeente van Broek. Er is een volk op aarde die heeft wat de wereld niet heeft. wat de godsdienst niet heeft. en wat het nabijkomende leven niet heeft. dat is een getuigenis van de Heilige Geest in het leven. En daar kan je niks bij leggen. en daar kan je niets afdoen. want God pronkt met zijn eigen leven. Zelfs tegen de hel, heb je gezien mijn knechtje op, rechtvaardig, heilig. Zo blinkt juist in deze tijd, als het goed is, dat kleine deel, dat overblijfsel na de verkiezing der goddelijke naden. En al zijn luister naar buiten openbaar, mijn volk zal alleen wonen. En dan staat er en dan komt, en de geest des heren week van Saul. Dat was in de eerste plaats bijzonder de ambtelijke zalving die hij had. Kan je in zesde hoofdstuk lezen. En hoe hij Saul dat doorleeft. Ga dat niet allemaal breder opzetten. Laat mijn tijd meer niet toe. Heer geef, bij leven, ik heb gezegd. Zo de heren willen in het leven. We zijn de laatste weken maar al te goed aan de weg gekomen dat we maar riet zijn van de wind heen en weer ja. Daarin. In de eerste plaats. Als God de boodschap van Samuel tot hem heeft laten brengen. Ik heb je koninkrijk van je weggenomen. Hoe is die man daaronder gekomen? Wel, dat is niet zo moeilijk. In de eerste plaats. Is hij, dat zou ik allemaal niet breed opzetten, maar neemt het maar eens mee, is die man met vrevel vervuld? Hij heeft dat niet kunnen aanvaarden. Was hij nou maar rechteloos geworden? Had hij nou maar naar God uitgeschreven: Heer, ik ben je gramschap dubbelwaardig? En ik heb het duizendvoudig verzondigd, en ik heb het duizendvoudig verbeurd. Maar zou er voor zo'n mens dan nog zaligheid zijn? Maar daar komt Saul niet. Saul is met vreven bezet. Een rechthebbend mens gebleven. Hij is nooit als een rechteloze onder God gekomen. Luistert u mij? Want ik had die tegenstrijdigheden nog veel breder willen opzetten vanavond. Hier ligt het onderscheid met het ware leven dat uit God is... ...want die worden ook bestreden. Die kunnen voor hun tijd... ...denk maar aan vijfde artikel tegen de remonstranten, ...het getuigenis en hun hart komen te missen. U denkt maar aan psalm 32. Toen ik zweeg werden mijn benen verouderd... ...en mijn brullen de ganse dag... U hand was dag en nog zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomendrukken... ...want Gods kinderen kunnen ook donkere tijden meemaken... ...van weinig inkomsten... En dan heb je ook geen uitgaven. Maar zo is anders. Dat is vrevel. Hij is nooit rechterloos geworden. En toen is dat vuurtje gaan branden van binnen. Toen werd God onrechtvaardig. En toen werd God niet langer dienenswaardig. En toen werd iedereen de schuld behalve hij. En toen kreeg de Satan vat op hem... En dan komt de bitterste opstand en vijandschap openbaar. En de Satan die heerst in zijn leven. En die sleept hem al verder en verder uit Gods nabijheid vandaan. De geest die gaat wijken. En dan is hij aan zichzelf overgelijven. Ik zeg, bij Gods kinderen is dat anders. Die worden, als ze er van God geestelijk buiten gezet worden... ...rechteloos gemaakt. Die worden geestelijk aan de weet gebracht... ...dat de Heer de duizenden oorzaken kan vinden... ...dat hij nooit meer naar de rom kijkt. ...ik heb al eens meer gewezen naar die zielseenzame meditaties... ...van Petrus Broes... ...en dan zegt Petrus Broes in een van zijn meditaties... ...een van de mensen van de nareformatie... ...dat hij s morgens wakker wordt... En op zijn knieën terechtkomt. Gelukkig gaan we dat nog doen dat we zo mogen beginnen. En dan zegt hij in zijn gebed: O God, ik ben bang van de dag. Wat kan het deze dag? Kan ik het zo voor u, de Heere, verzondigen dat ik tot mijn dood toe uw vriendelijk aangezicht zal moeten missen. Ja, een kruimeltje zelfkennis. En daarom dreven hem dat in de binnenkamer tot God. Gods kinderen worden gelouterd, Bestreden. Maar die hebben een groot voorrecht. Ze hebben de schuld nooit bij een ander gelegd. Maar ze hebben de schuld altijd op haar eigen bordje aanvaard. En de inleving daarvan. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Heeft ze ermee onder God gehouden. En nu ga ik mijn verdere gedachten van je opbouwen. Daar geeft de Heer ook nog in de toekomst gelegenheid voor. Eén ding. Leven geeft zijn getuigenis naar buiten. Ik dat zo je gezinnetje zijn mag. Hm? Dat is die buren tegen die zeggen, dat is toch een bijzondere buurt die we hebben. Niet? Een beetje afgezonderd leven. Dat is die buurtjes wat invloed willen oefenen. Hè? Dat je dan precies weet dat kan en dat kan niet. Want je moet die kinderen in de voorzijde leer onderwijzen. Ik hoop dat de Heer je daartoe wijsheid geeft. Dat er geur van uw leven en geur van uw opvoeding mag uitgaan. Ik heb u gezegd met de doopzitting. Dat je als je voor het aangezicht als Heer staat of zit. Dat je dan met een vrije consciëntie hier zitten mag. Grotvorg. Ik hoop dat de Heer je in de toekomst nabij mag zijn. Je mag er nou nog bij zijn. Ja. Dat is zo anders gekundig ook in de toekomst met alles wat er nog staat te gebeuren uh, dat je er maar mee onder God samen mag komen wij begrijpen God niet en ik kan best denken dat er vanavond niet zo meevalt ik hoop toch dat de Heer je sterker mag dat het bezit, dat het bezit je onder God brengt en dat je het gemisje niet opstandig maakt ik heb tegen je gezegd je moet niet denken dat dat nieuwe leven dat je gekregen hebt Hetgeen dat je kwijt bent wegneemt. Dat moet je niet op rekenen. Die nood die zal er blijven. Die knoop ook. De Heer geeft je onderworpenheid. Aan zijn heilige wil en raad. En Gods verkiezing wordt openbaar. Echt waar. En de beden van de kerk. Mochten uwe zijn. Kev mijn ziel. O God der goden. Tot u op. En als dat nou zwaar mocht zijn. Gij zijt mijn God. Amen. Dien waardige God U betaamt ons uw heilige naam Dank te zeggen U hebt doorgeholpen Uitgeholpen Bij alle bezwaren die er zijn En wat tegen is We kan er toch in dat leven toch veel Op de been zijn Wat is het waar heren Dat u voor uw eigen werk instaat Voor de zalving instaat Voor de boodschap instaat ...en dat u voor de vrucht in staat... ...en die vrucht van de bediening... ...dat mag een getuigenis zijn van de Heilige Geest... ...dat vele jonge levens... ...zoals lichtend licht en zotend zout... ...in de gemeente zich openbaren mogen... ...ook deze jonge gezinnen... ...mochten al zo in het midden van de gemeente zijn... ...als afgezonderd van u de levende God... ...kroon ze met uw weldadigheid... Denk aan alle noden en zorgen die blijven, die meegaan, lossen nog op in heerlijkheid. Leidt over alle wegen die we moeten gaan. En denk aan een der broeders die vanavond met ons niet kan zijn vanwege de zwakheid van zijn graden. Maak het ook daar nog wel. En heren, geef dankbaarheid dat je ook deze avond nog wil uit en door helpen. We tekort nog verzoenen en dat om Jezus wil. Amen. De slotsang van de gemeente is uit 73, wie ver van u de wereld zoekt en wat er verder volgt. 14 van 73.